hoort dus te gaan over dit principe. Wie wil wat over zeggen? Eve. Ik ben het er eens. En als je het nou eens zo verandert als Maarten het voorstelt? Je zult er je toch minstens wat bedenktijd moeten geven? Want nu is het daartoe niet in staat. Tuurlijk mag ze bedenktijd hebben. Maar wanneer moet je dat antwoord dan hebben? Morgen? Wanneer het er is. Denk je werkelijk dat je antwoord krijgt? Ik eerlijk gezegd geen bal schelen. Heb je vandaag nog iets? De huishouding natuurlijk. Wat moet je dan doen? Dat weet ik nog niet. Zie dan maar. Tot vanavond. Tot vanavond. Met koning? Ja, met Jaap. Zeg, ik lees hier in je jaarverslag dat meester van Buitenen... dat zal wel een dokter van Buitenen moeten zijn, maar dat is tot daar aan toe... inlichtingen heeft ingewonnen voor een scriptie over Sint Margutus krijgen we nu. Gaat hij van Buitenen op zijn oude dag nu ook nog studeren? Of hoe zit dat? Hij kwam hier voor een student, maar van die student weet ik de naam niet. Schrap dat scriptie maar. Dat lijkt me inderdaad beter. Tegen de paal. Morgen. Dag Joop. Mm -hmm. Smiddags zat hij in het zolderkamertje aan het bureau van Beerta en tekende plattegronden van de huizen waarvan hij boedelbeschrijvingen had. Achter hem stond het raam op een kier. Het geloop in het gebouw, het slaan met deuren irriteerde hem. Hij was moe. In de kamer van Engelien, aan de overzijde van de gang, ging de telefoon, hij hoorde haar snel de trap opkomen, ze liet de deur openstaan, hij probeerde niet te luisteren, maar haar stem drong zich op, een koude, behaagzieke stem. Met Engelien? Hé, hey, hallo! Ja, over de veranderende zinsbouw van het Brugs in de dertiende tot de 17e eeuw? Nee! Waarom irriteert me dat? dacht hij. Ik wilde eigenlijk promoveren op de taalkundige structuur van recepten. Hij herinnerde zich een kop op de voorpagina van Folia van de vorige week. Universiteit moet vrouwen voor laten gaan. Daar had het iets mee te maken. De koopboeken staan hier op het instituut in een kast op de kamer van een collega die de hond meeneemt naar het werk. Hij had een hekel aan de universiteit. Hij hoefde er goddank niet meer heen. Maar blijkbaar was zijn hekel aan mensen die zich breed maakten en vonden dat ze ergens recht op hadden nog groter. Van die mensen was Engelien op dit ogenblik de belichaming. Die hond ligt altijd voor de kast met kookboeken en bespringt iedereen die binnenkomt. En omdat ik er eigenlijk niet langs durf, heb ik maar een veiliger onderwerp gekozen. En hij bedacht voor de zoveelste keer dat het aardig zou zijn om dit soort irritatie stelselmatig te noteren, al was het alleen al om jezelf beter te leren kennen. <middels> Hoi. Hoi. Hoi. Waarom kijk je niet eens naar me? Ik heb een muts nog op. Ik, ik, ik was bezig. Je vraagt niets. Je vraagt niet eens hoe het geweest is. Niets. Hoe was het? ...triest natuurlijk. Hoe was het met zijn katten? Goed. En met de stank? Nou, die is wat minder. Nu is de waterleiding weer bevroren. Hoe kwam je dan aan het water? Uit de pannen die ik de weken had gezet een anderhalf uur met roodje op schoot gezeten, in die stoel, waar ik anders zat als wel bezoek waren, tot het donker werd. Als iemand er zelf niet bij is, dan zie je pas hoe klein en armoedig het is, daar zat hij dan, in die armoedige stoel, en op het kastje liggen zijn dagboeken, en die heeft hij niet eens weggeborgen. Gek hè? Omdat hij van die dokter meteen door is gestuurd naar het ziekenhuis natuurlijk. Maar het is toch gek? Wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb een uh, beleidsplan moeten maken. En uh, ik heb bij de thee met Gert over het handelsblad gepraat. Hij vindt het links. Heb jij toch zeker gezegd dat jij het rechts vindt? Ik heb beloofd dat ik wat stukken zou aanstrepen die rechts zijn... maar ik vond het wel gek. Dat vind ik helemaal niet gek. Je kunt zo zien dat die jongen niet deugt. Hij vindt spoor links omdat hij tegen Reagan is. Ja, zie je wel. Misschien ben jij er ook op letten? Stukken voor Gert aanstrepen? Ik denk er niet over... Voor zo'n klootzak ga je toch geen stukken aanstrepen? Dat bezielt je. Ik heb het beloofd. Nou, dan ga je je gangbaar. Maar ik denk er niet over om daar aan mee te doen. Stel je voor, voor, voor Gert. Als ik nou één man moet noemen die rechts is, dan is het Gert wel. Met dat, met dat, met dat snortje. Je hoeft, maar, je hoeft hem echt maar, maar één keer te zien. En dan weet je dat hij zo rechts is als de pest. Er staan wel stukken in die hij ook rechts vindt. Um, Heldering bijvoorbeeld en die stukken over de minima van Van der ja, Stel je voor dat hij die zelfs goed zou vinden. Nou, dat zou helemaal een schande zijn. Zoals de minima daar gestigmatiseerd worden. Hij vond het overdreven. Overdreven? Het is schandelijk. Dan heb je hem toch zeker wel aan zijn verstand gebracht. Overdreven? Dus hij vindt dat er nog wat van waar is ook. Dat heb je toch zeker niet geaccepteerd? dat hij zo over de minima praat, om, omdat 2% fraude pleegt... de andere 98% discrimineren? Dat is toch een grote schande? Die percentages lijken me overdreven. Die zijn niet overdreven. Dat zou betekenen dat 98% van de mensen eerlijk is. 98% en niet minder. Nou, laat het 95% zijn, maar zeker niet minder. En dan zit ik nog aan de lage kant. Hmm. Dit is de kleinste <kwijnt> discriminatie om te zeggen dat er wel wat van waar is... Hmm. Precies als met de discriminatie van de homo's. Ook 2% die niet monogaam is. En daarvoor wordt 98% veroordeeld. 500.000 mensen die gewoon moeten onderduiken. Verschaving noemen ze dat. Hoeveel mannen kennen we niet die er vriendinnetjes op nahouden? En, en dan zeg je toch ook niet dat alle hetero's niet monogaam zijn? Daar, daar, daar, daar zou je toch razend over zijn? Om zo over één kam geschoren te worden? Het huh, zou een feest zijn als alle hetero's gestigmatiseerd werden omdat ze niet deugen. Laten we die kant nou eens opdrijven. Hè? Dat zij in de verdomme hoek komen te zitten. Be begin daar morgen maar eens een discussie over. Daar ging er niet over. Op dat punt is Gert het met je eens. Dan eis ik dat jij daar morgen een discussie over begint. Maar... Gert is het nergens met je over eens. Die kan het ook niet met je eens zijn, want daar is hij te rechts voor. Maar. En ik, en ik vind het afschuwelijk dat jij met zo iemand discussieert. Uh, niemand mag veroordeeld worden omdat een ander toevallig iets gedaan heeft dat niet eerlijk is. Ja. Niemand. Laat dat nou maar eens gezegd zijn. Hij zag plotseling waar zijn fout in het gesprek met Gert zat. Hij had tegen hem gezegd, je mag de minima niet veroordelen als je niet tegelijk de rijke bedriegers aanpakt. Gert had dat onzin gevonden. In plaats daarvan had hij moeten zeggen, je moet bedriegers aanpakken ongeacht de groep waartoe ze behoren. dat is schandalig. Kom je aan tafel? Ben je triest? Hm. Waarom ben je triest? Om die poezen. Die poezen daar vinden we toch wel wat op. Gaat het toch niet om? Waar gaat het dan om? gewoon om de situatie. Dus niet om de poezen? Wel, om de poezen. Om de situatie van de poezen. Ik vind het zo... verdrietig, ja. Om niemand anders zou ik zo'n verdriet hebben. Behalve om jou. Iemand die zo... onmaatschappelijk was. De enige waar wij met plezier naartoe gingen en niet omdat het moest. Dat is nu gewoon fijn. Ik heb dat niet. Omdat jij het allemaal verstopt. Dat is bij juist zo verschrikkelijk. Shalom. Dag Frans. Dag. Misschien kunnen we straks ook eens naar beneden gaan. Er zijn nu tafeltjes vrij. Als dat kan met je binnen. Nee, dat is wel goed. Um, hoe gaat het? Ik heb met Kees afgesproken dat jullie maar een van de katten moeten nemen en Kees de andere. Welke moeten wij dan nemen? Ja, daar moet je me niet mee. Dat moeten jullie maar uitzoeken, nietwaar? Omdat het zwartje zo schuw is. Het spijt me, daar ga ik me echt geen zorgen over maken. Ik moet lijden, dan moet hij ook wel een beetje lijden. Daar is niets aan te doen. Hoe gaat het met je been? Kees vertelde dat ze erover gedacht hebben om het af te zetten. Maar dat gaat gelukkig niet door. Ze denken nu over chemotherapie, maar daarvoor moet ik naar het Van Leeuwenhoekhuis. je jouw wanneer? Misschien volgende week. De vroegere vrouw van Kees wilde me omhelzen toen ze dat hoorde. Ik heb gezegd, geen sentimentaliteit, alsjeblieft. Dat kan ik niet tegen. Je mag wel verdriet om anderen hebben, maar niet om jezelf, vind je niet? Om mensen uit de derde wereld. Zullen we dan nu niet naar beneden gaan? Of wil je liever hier blijven? Nee, ik moet toch ook oefenen van de zuster, anders wordt mijn been stijf. Nou, je been toch stijf. Anders. Zo beter. <coughs> Zal ik vast vooruit lopen en een tafeltje zoeken? Ik zou eigenlijk liever daar zitten. Zo. So. Zal ik even koffie halen? Gisteren onder de douche begon het ineens te bloeden en toen heb ik in paniek de zuster gebeld want ik dacht als er lucht bij komt dan ben ik verloren. Dat had Kees me verteld. Alsjeblieft. Frans vertelt net dat het nog altijd ettert en iedere dag verbonden moet worden. Maar doet geen pijn meer? Ook nog wel. Hm. Schrijf je dan nog in je dagboek? Ja, maar geen gedachten, want die kan ik niet aan. Ik heb natuurlijk ook een angst. Alleen feiten? Ja, zo kun je het wel noemen. Ik vind eigenlijk ook dat ik met hier niet kan permitteren, want dan zou ik ook over mijn fantasieën moeten schrijven. Je vindt dat misbruik van gastvrijheid? Zolang ik hier ben wel. Of vind je het niet? Ik zit niet in de situatie.